Met Jasper de Groot tussen hen in liepen ze vanaf de nieuwe teertuinen via het oude klapbruggetje naar het Prinseneiland. Voor de Galgenstraat gingen ze links af. De kok blikte op zij. Wanneer heb jij haar ontdekt? Vanmorgen. Ik heb vannacht bij Peter Zandvliet geslapen aan de Bloemgracht. Peter had niets in huis om te eten. Ik had honger en wilde tante Evelien vragen, of ze een ontbijt voor me had, en of ik bij haar een douche mocht nemen. — Meer niet, Jasper de Groot schudde zijn hoofd. — Ik heb nog geld, maar tante Evelien maakte altijd een lekker ontbijt voor mij klaar, als ik erom vroeg. Eieren gebakken met beken. — Hoe laat was je vanmorgen bij haar? Jasper de Groot haalde zijn schouders op. Ik ben niet zo'n man van de klok. Ik denk een uur of tien. Ze liepen het pakhuis vrede voorbij. Heb je een sleutel van haar woning? Jasper de Groot knikte. Van de buitendeur en van haar appartement. Heb je die gebruikt? Jasper de Groot tastte in zijn broekzak en hield een ring met sleutels omhoog. Alleen de sleutel van de buitendeur. De deur van haar appartement stond op een kier. Dat vond ik al vreemd. Ik heb de deur bij haar nog nooit open aangetroffen. Opengebroken? Wat bedoelt u? Vertoonde die deur sporen van braak. Jasper de Groot schudde zijn hoofd. De deur was gaaf. Ik heb er niks bijzonders aan gezien. Ook aan de deurstuil niet. De jongeman wees. We moeten hier linksaf... Langs grote stapels tropisch hout liepen ze naar een pittoreske, smalle, houten voetgangersbrug. De kok keek omhoog. Met witte letters in een zwart ovaal stond Drie Haringenbrug. Met Jasper de Groot voorop stapten ze vanaf de brug naar de Vierwinden-Dwarstraat. De kok haalde de jonge man in. —Je weet toch zeker, vroeg hij bezorgd, dat tante Evelien dood was toen je haar vond? Ik bedoel, dat ze niet inmiddels aan haar verwondingen is bezweken, Jasper de Groot knikte. Ze was dood, sprak hij overtuigend, absoluut. Ik heb haar kapspiegel voor haar mond gehouden. Ze ademde niet meer. Ze liepen rechts de Vierwinderstraat in. Volgens mij, ging de jongeman verder, is ze gisteren al vermoord, in de morgen. Haar ochtendkrant van de vorige dag vond ik vanmorgen ongelezen op haar tafel. Heb je binnen nog iets aangeraakt? Jasper de Groot schudde zijn hoofd. En ik ben ook niet in paniek geraakt. Zoals bij Barbara. Om zijn mond gleed een moedig Blijkbaar ga je aan die dingen winnen. Via Windenstraat 705 lag op een steenworp afstand van het Jan Mensplein. Genoemd naar Jan Mens de grootste verteller die Amsterdam ooit heeft voortgebracht. Het waren drie aaneengesloten oude pakhuizen met kleine boograampjes achter zware tralies. De eens zo trotse veenpanden waren in een vuile cremekleur gesaust en boden een trieste aanblik. Na een brede groene deur en een kleine hal bereikten ze een afgesloten glazen deur. Jasper de Groot nam opnieuw de ring met sleutels uit zijn broekzak en maakte de deur open. Met de lift bereikten ze de derde etage. Boven, bij de half geopende deur van het appartement, bleef de jongeman staan en gebaarde naar de kok. Gaat u maar naar binnen, ik blijf hier, ik wil haar niet nog eens zien. De oude regisseur knikte begrijpend. Ga niet weg, Jasper, gebood hij. Ik moet nog een verklaring van je opnemen en een paar dingen met je regelen. Hij duwde met zijn elleboog de deur iets verder open en ging naar binnen. In het appartement van Evelien de Groot heerste geen enkele wanorde. Op een tafel met een pluche kleed lag de telegraaf van de vorige dag, zoals Jasper de Groot al had opgemerkt, ongelezen. Met Fledder in zijn kielzocht liep de kok verder. Op het glanzende parket van een kamer met een schitterend uitzicht over de oude Reale Gracht lag op haar buik een vrouw. Haar armen met geklauwde handen lagen schuin naar voren, en tussen haar schouderbladen stak het heft van een groot model stiletto. Hoofdstuk 15 Toen de meute uit het appartement was verdwenen, en de onaandoenlijke broeders van de geneeskundige dienst het lijk van Evelina Petronella Maria de Groot hadden weggedragen, nam de kok de situatie ter plekke nog eens in zich op. Rechts van het raam, met het fraaie uitzicht over de reale gracht, stond een breed, bureau met daarop een NCR-computer, een beeldscherm en een plat toetsenbord. Links daarvan prijkte een printer van het merk Hewlett Packard. En naast die ultramoderne printer, tikte een ouderwets bureauklokje met Romeinse cijfers traagde seconden weg. De kok trok de laden van het bureau één voor één open. Er waren lege mappen en stapels blanco papier. Tot zijn verbazing bevatte geen enkele lade brieven, documenten of bescheiden. Samen met Vladder doorliep hij de andere vertrekken van het appartement. Alles zag er proper en zindelijk uit. Bijna steriel. De kok slenterde naar de toegangsdeur en bekeek opnieuw de stijlen en het slot. Hij kon geen enkele vorm van beschadiging vinden. Buiten, enige meters links van de deur, stond Jasper de Groot. De jonge man leunde met zijn rug tegen de muur. Zijn hoofd hing iets voorover en zijn gezicht zag grauw. De kok wenkte hem naderbij. —Heb je gezien, vroeg hij vriendelijk, dat ze haar hebben weggedragen? Jasper de Groot knikte. —Waar brengen ze haar heen? Naar Westgaarde. Morgen wordt er bekeken of die dolksteek dodelijk was. Jasper de Groot keek verrast naar hem op. Twijfelt u daaraan? De kok schudde zijn hoofd. Ik niet, maar in onze rechtspleging genieten verdachten nu eenmaal de benefit of the doubt. Wat is dat? De kok glimlachte, het voordeel van de twijfel. Daarom willen de heren rechters alles zeker weten. En met die gebefte heren heb ik als rechercheur te maken. De kok wees naar de deur. Zijn er buiten jou en tante Evelien nog meer mensen die een sleutel hebben van dit appartement? Jasper de Groot trok zijn schouders op. Ik dacht het niet. Familieleden, kennissen, een werkster? Ik bedoel, een interieurverzorgster? Jasper de Groot schudde zijn hoofd. Tante Evelien bemoeide zich, net als ik, niet met de rest van de familie. Dat geeft alleen maar alinde. En voor zover ik weet had ze geen kennissen. Een werkster? Het idee deed de jonge man gniffelen. Tante Evelien vond dat ze het beste zelf haar boeltje kon schoonhouden. Ik ook glimlachte. Ik vond jouw opmerking op weg hierheen over die krant op tafel heel goed. Schrander. Volgens onze lijkschouwer was Tante Evelien inderdaad al ruim 24 uur dood. De grijze speurde wees voor zich uit. Als je nu die deur beziet, wat is dan jouw conclusie? Jasper de Groot knipte zijn lippen op elkaar. Dat Tante Evelien haar moordenaar zelf heeft binnengelaten. De kok knikte instemmend. Zij moet de man of de vrouw die haar dode hebben gekend. Jasper de Groot staarde voor zich uit. Tante was van nature erg achterdochtig, vertrouwde niemand, hield de deur van het appartement altijd op slot. De kok plukte aan zijn onderlip. Kent iemand van het clubje van de profeet jou, tante? Heb je wel eens een van hen meegenomen om met haar kennis te maken? Jasper de Groot schudde zijn hoofd. De jongens en meiden van het clubje wisten, dat ik een tante had, bij wie ik in geval van nood kon aankloppen, maar dat is alles. Ik heb nooit haar naam genoemd. ik heb ook nooit iemand van het clubje met haar in contact gebracht. Anderen? Jasper de Groot staarde opnieuw voor zich uit, om zijn mond speelde en glimlach. Ik heb tante Evelien altijd zo veel mogelijk voor mijzelf gehouden, begrijpt u? Ik wilde haar niet graag met anderen delen. De kok legde vertrouwelijk een hand op zijn schouder. Ga mee naar binnen, sprak hij vriendelijk. Misschien zie jij of er iets is verdwenen of veranderd. Schoorvoetend liep Jasper de Groot voor hem uit. Samen liepen ze de vertrekken door. De jonge man keek om zich heen, maar reageerde niet. In de kamer met het fraaie uitzicht wees Jasper de Groot naar het glanzende pakket. Daar lag ze, sprak hij somber. Net als Barbara, een stiletto in de rug. De kok boog zijn hoofd. Uit piety zweeg hij een paar seconden. Toen wendde hij zich weer tot de jonge man. Kijk eens goed, valt je iets op? Jasper de Groot schudde zijn hoofd. Ik uh, kwam nooit in de verrekamer, dat had ze liever niet. Als ik kwam, sloot ze die kamer altijd af, bang dat ik ergens aan zou komen. De kok trok denkrimpels in zijn voorhoofd. Wat deed tante Evelien? U bedoelt, of ze werkte? Ja. Jasper de Groot gebaarde om zich heen. Ze zat altijd hier. Volgens mij kwam ze nooit de deur uit. Misschien één of twee maal in de week om boodschappen te doen, maar verder? De kok toonde enig ongeduld. Maar eh, als ze hier zat, wat deed ze dan? Jasper de Groot droeg zijn schouders op. Dat weet ik niet, reageerde hij vrevelig. Ik heb haar dat nooit gevraagd. Het interesseerde mij ook niet zoveel. Was ze rijk? Jasper de Groot taartte zijn lippen. Dit appartement was van haar, heeft ze een paar jaar geleden gekocht. Maar of ze verder nog bezittingen heeft, weet ik niet. De kok zuchtte en liet zijn blik nog eens door de kamer dwalen. Op een plank boven de printer stonden achttien lijvige delen van een encyclopedie. Een driedelige dikke vandalen lag binnen handbereik. De woordenboeken toonden sporen van veelvuldig gebruik. Vledder ging achter het bureau zitten en drukte op een paar knoppen. De computer begon te snorren en het beeldscherm lichtte op. De kok deed haastig een stap dichterbij. Wat doe je? riep hij geschrokken. Vledder draaide zich half om. Kijk of er op de harde schijf bestanden staan. Wat zijn bestanden? Vledder lachte. Dat zijn in het geheugen van de computer ingevoerde gegevens. De jonge regisseur wuifde om zich heen. Ik heb uh, overal gekeken, maar ik heb nergens floppies kunnen ontdekken. Vledder monsterde het beteuterde gezicht van de kok. Floppies zijn schijfjes waarop men gegevens kan aanbrengen en bewaren. De grijze speurder fronste zijn wenkbrauwen. We moeten... Uh, moeten die er volgens jou wel zijn? vroeg hij wijfelend. Vledder knikte. Het is gebruikelijk legde hij uit, om bepaalde bestanden op een floppy over te brengen. Zo'n floppy kun je anderen toesturen, die het bestand dan via hun eigen computer kunnen bekijken. De kok keek hem onderzoekend aan. Hoe weet je dat allemaal? vroeg hij onzeker. Vladder wees voor zich uit. Ik heb sinds een paar maanden zelf een PC. Een personal computer. Voor een zacht prijsje overgenomen van een kennis. Die heeft mij geleerd hoe je met zo'n apparaat moet omgaan. Dat heb je mij nooit verteld. Fledder maakte een schouderbeweging. Ik dacht niet dat jij je voor moderne elektronica interesseerde. Op de kit laat jij mij altijd het schrijfwerk doen. Ik kan me niet herinneren dat ik jou ooit achter onze elektronische schrijfmachine heb zien zitten. De kok schudde zijn hoofd. Dat ding grom tegen me. En reageerde hij knorrig. De oude regisseur liet het onderwerp rusten. Hij plukte nadenkend aan het puntje van zijn neus. Om, uh, om op die, uh, uh, die uh, floppies uh, terug te komen. Het is dus denkbaar, formuleerde hij voorzichtig, dat de moordenaar van tante Evelien hier is gekomen om, uh, om floppies weg te nemen. Vledder knikte nadrukkelijk. Als op die floppies bestanden voorkomen, die voor iemand van groot belang zijn, kan dat beste motief voor moord opleveren. De kok wees naar het beeldscherm. Staan er uh, op die uh, harde schijf staan daar bestanden op, Fladder grinnikte. Als jij mij steeds aan de praat houdt, dan kom ik niet ver. De jonge regisseur boog zich voorover en liet zijn rappe vingers over het toetsenbord glijden. Ik hoop dat tante Evelien bij haar werk MS-DOS gebruikte met WordPerfect als tekstverwerker. De kok drukte de vingertoppen van zijn beide handen tegen zijn voorhoofd. Het woord tekstverwerker trof hem. Het resoneerde tegen zijn schedeldak. Gespannen keek hij naar een lange rij woorden op het scherm. Ineens springde hij de wijsvinger van zijn rechterhand vooruit. Daar! Wat? De kok hield zijn vinger op het scherm. Blaze. Hij ademde diep. En daar! Obergem! Wat uh, betekent dat? Fledder baren voor zich uit. —Dat is een bestand. —Kun je dat laten zien? Fledder knikte. —Even wachten. Zijn vingers gleden weer over de toetsen. De rij woorden verdween en op het scherm verscheen een tekst. De jonge regisseur boog zich voorover en las met beverige stem. Weglaten de eerste regels. Hij dacht, ik sla haar dood en steek het huis in brand. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. De kok had moeie voeten. Plotseling voelde hij ze. Het was op hetzelfde moment dat Fledder, terugkomend van de derde gerechtelijke sectie op een rij, met licht gebogen hoofd de grote recherchekamer binnenstapte. Het beeld van de jonge regisseur had iets ontmoedigends. De kok leunde verre zijn stoel achterover en legde zijn voeten op een hoek van zijn bureau. Met een van pijn vertrokken gezicht bevoelde hij zijn kuiten. Het was alsof geniepige kleine duiveltjes uit pure boosaardigheid met duizend scherpe spelden in zijn kuiten prikten. Hij kende de pijn die uit de holte van zijn voeten kwam, langs zijn hielen omhoog trok en zich vastzette in zijn kuiten. Hij wist ook wat die pijn betekende. Telkens als de zaken slecht verliepen... Als hij het machteloze gevoel had volkomen in het duister te tasten, gaven die helse duiveltjes acte de prisance. Vledder nam in zijn stoel achter zijn bureau plaats en keek zijn oudere collega bezorgd aan. Zijn ze er weer? De grijze speurde klikte en sloot zijn ogen. Minutenlang bleef hij zo zitten. Zijn markant gezicht leek een stalen masker. Om de pijn te verdrijven zette hij zijn tanden in zijn onderlip. Het uh, trekt alweer wat weg, sprak hij mat. Fledder keek hem droevig aan. Is het werkelijk zo erg? Wat? Fledder wees naar de voeten van de kok op de rand van zijn bureau. Ik bedoel die, uh, die uh, kleine duiveltjes in je kuiten. Zie je er echt geen gat meer in? Een paar dagen geleden was je nog zo hoopvol. Was je er absoluut van overtuigd dat wij samen deze vreemde moordzaak tot klaarheid zouden brengen? De kok antwoordde niet direct. Hij tilde zijn benen voorzichtig van zijn bureau. Zijn gezicht stond somber. Ik denk dat mijn moeie voeten daar nu anders over denken. Verder lachte. Denk jij met je voeten? De kok lachte niet. De oude regisseur trok diepe rimpels in zijn voorhoofd. De moord op tante Evelien past er niet in. Hoe bedoel je? De oude regisseur boog zich iets naar voren. Voor de moord op Barbara en haar profeet zijn genoeg motieven te vinden. Maar de relatie Barbara, de profeet en tante Evelien is voor mij alsnog een raadsel. Tante Evelien heeft nooit contact met die twee gehad. De enige schakel is haar neef Jasper de Groot. En die zie jij niet als dader? De kok schudde zijn hoofd. Naar mijn gevoel had Jasper de Groot er alle belang bij dat zijn tante in goede welstand bleef, zoals zijn enige half vast. flette grijnste. Het is natuurlijk wel toevallig dat Jasper de Groot de man was die zowel Barbara als zijn tante Evelien vermoord aantrof. De kok zuchtte. toeval, en niet meer dan dat. Hij vreef nadenkend over zijn kin. Er rest maar één mogelijkheid. We moeten terug naar die computer. Het bestand Obergen? de kok knikte. Hoe komen die twee dichtregels van Willem Elschot, begintekst van het verdwenen manuscript, in de computer van tante Evelien? En wat betekent de aanduiding, weglaten? Fletter maakte een hulpeloos gebaartje. Kunnen we aannemen dat tante Evelien dat manuscript van de profeet heeft gestolen en hem en passant heeft vermoord? De kok schudde zijn hoofd. Daarna stak hij zijn beide handen trillend vooruit. Eén ding is zeker. Tante Evelien moet dat verdwenen manuscript onder ogen hebben gehad. Fledder trok een bedenkelijk gezicht. En zelf tot de overtuiging zijn gekomen, vroeg hij aarzelend dat zij die twee dichtregels van Willem Elschot beter kon weglaten. De kok schudde opnieuw zijn hoofd. Het lijkt er veel meer op dat iemand haar op een of andere manier de opdracht gaf om die dichtregels niet te gebruiken. Fledder heigde. De man of vrouw die het manuscript van de profeet had gestolen. De kok staarde enige tijd strak voor zich uit. Die foto, riep hij plotseling. Die foto die Bram van Wielingen heeft gemaakt van de krabbels op het behang achter het bed van Sjoerd van Obergum. Heb je die uh, bij de hand? Fledder boog zich voorover en trok een lade van zijn bureau open. Hij nam daaruit een bruine enveloppe met foto's. Na enig zoeken vond hij de juiste opname en gaf die aan de kok. De oude rechercheur bekeek de foto aandachtig. De tekst op het behang is bijna niet te lezen... Vraag aan onze fotografische dienst of ze deze foto zo sterk voor ons uitvergroten, dat die tekst wel duidelijk te onderscheiden is. Fledder keek hem niet begrijpend aan. En dan? De kok kwam opmerkelijk kwiek uit zijn stoel overeind. De grillige acculades rond de mond van de grijze speurder bewogen speels. Dan gaan we samen terug naar de computer van tante Evelien de Groot. Ik heb namelijk nog een bestand gezien. Blaise Hoofdstuk 16 Lichtelijk nerveus en met een sluimerend gevoel van onzekerheid, slenterde de kok een paar maal heen en weer in het zaaltje aan de Achterburgwal. De vroegere gelachkamer van het oude logement van Tante Marie had een kleine gedaanteverwisseling ondergaan. De fraaie katheder, met daarop de grote, indrukwekkende statenbijbel, stond er nog. Maar rechts langs de muur waren twee aaneengeschoven grote houten kasten aangebracht. Ook in de nabijheid van de toegangsdeur van het zaaltje stond een hoge kast opgesteld. Het had de oude regisseur de grootste moeite gekost om de drie grote houten kasten van de afdeling voorzieningen geleverd te krijgen. Van Reijse, de hoogste chef van de afdeling logistiek vond het ongepast en ongebruikelijk, en had ook verder nog tal van bezwaren, maar uiteindelijk had de kok zijn zin gekregen, al had hij daarvoor wel een tocht naar het paleis van justitie moeten ondernemen, om de heer Methuizen, de officier van justitie, van zijn gelijk te overtuigen. In de deuren van de kasten had men op verzoek van de grijze speurder op ooghoogte kleine kijkgaatjes aangebracht. De kok keek op zijn horloge. Hij had nog ruim een kwartier. De moeilijkheid was, dat de geleverde houten kasten in feite te nauw waren om je in te verbergen, en dat onheilspellend gekraak alleen maar was te voorkomen door je totaal niet te verroeren. De opdracht om onbewegelijk te blijven, maakte een lang verblijf in de kasten tot een kwelling. Daarom had de code besloten de kasten eerst op het laatste moment te bemannen. Rechercheur Appie Keizer. In de opmerkelijke vermomming van een verlopen junk, schokte buiten tussen het leger van behoeftigen over de Achterburgwal. Onder zijn jek had hij een kleine, handzame mobilofoon en zijn enige opdracht was, fladder met zijn mobilofoon op te roepen, wanneer rond de klok van negen uur iemand het bordes naar de vroegere gelachkamer op zou gaan. De kok bleef bij vader Ambrosius staan. Zijn smalle gezicht met ingevallen wangen zag nog grauwer dan gewoonlijk. Met zijn priemende, donkere ogen, zijn lange, grijze, golvende haren en zijn stemmig zwart kostuum, had hij het aanzien van een orthodoxe, hel- en sprekende dominee. De grijze speurder had inmiddels ervaren, dat het slechts een pose was, een schijnbeeld, dat achter dat strenge uiterlijk van vader Ambrosius een wijfelend en onzeker man schuil ging. —Bang? vroeg hij. Vader Ambrosius plukte aan het haar langs zijn gezicht. —Ja, verzuchtte hij. —Ik ben bang. Waarom zou ik dat ontkennen? De kok strekte zijn hand naar hem uit. —U kunt zich nog terugtrekken, sprak hij vriendelijk. Ik heb u al een paar maal gezegd, uw medewerking geschiet op basis van vrijwilligheid. Ik dwing u tot niets. De oude man friemelde opnieuw aan zijn lange haren. Ik heb de laatste dagen al zoveel zonde begaan dat ik aan boetedoening toe ben. Bovendien ben ik de profeet dit verschuldigd. De kok schonk hem een bemoedigende glimlach. We hebben er praktisch alles aan gedaan om uw veiligheid te garanderen. De oude rechercheur klopte vader Ambrosius op zijn rug. Die metalen plaat biedt voldoende bescherming. Ik ga ervan uit dat de moordenaar niet van systeem verandert en u van achteren zal aanvallen. De grijze speurde glimlachten opnieuw. Ik kan u moeilijk in een middeleeuws harnas presenteren. Zal ik hem mijn rug toekeren? De kok knikte. Maar uh, niet te nadrukkelijk, adviseerde hij kalm. Dat wekt mogelijk argwaan. De kok liep bij hem vandaan. Fledder kwam de vroegere gelagkamer binnen met achter zich de reizige gestalte van Fred Prins. De grijze speurder had opnieuw een beroep gedaan op de sterke zwaargebouwde regisseur, die zelfs in de moeilijkste omstandigheden zijn kalmte wist te bewaren. De kok grinnikte. Ik hoop dat je in die kast past. Fred Prins grijnsde met een scheve mond. Ik zal later in mijn eigen houten wambuis beslist minder levensruimte hebben. Het klonk cynisch. De kok lachte. Levensruimte lijkt mij het juiste woord niet. Fred Prins wierp nog een monsterende blik op de kast bij de deur van het zaalje. Als het maar niet al lang duurt, sprak hij ernstig, een paar minuten houd ik het daarin wel uit. De kok schoof de mouw van zijn regenjas iets terug en keek op zijn horloge. Het was een paar minuten voor negen. Het wordt tijd, sprak hij hees, dat we onze posities innemen. De kok wachtte even tot Fledder en Fred Prins hadden plaatsgenomen. Toen trok hij de deur van de kast voor zich dicht. Door het kijkgaatje zag hij vader Ambrosius bij de katheder. Met zijn handen gevouwen voor zich, liep hij ijsberend om het spreekgestoelte heen. Soms wierp hij zijn hoofd even achter in zijn nek en zwaaide met zijn lange haren. Het waren zichtbare uitingen van grote spanning en nervositeit. Naast de kok in de kast klonk het geruis van de mobielefoon. Vledder antwoordde, begrepen. Het was voor de kok duidelijk te verstaan. De seconden die volgden vergleden als uren.